nou werkelijk nooit genoeg van, hè? van dit soort muziek. Uit ding de ding 80 de tochtig Randa Michael Walden en de Define Emotions voor Zandvoort en de regio. Even na vier uur, welkom bij derde laatste uur... We weer van dit programma, Albert-Jan. Ja, luisteraars, we zitten tussen vier en vijf. En we hebben natuurlijk nog de nodige berichten voor u. We gaan zo meteen naar het volgende muzikale interment... kijken of we uh, proberen of we Ralf Kras aan de telefoon kunnen krijgen... in zaken de reunie voor de School uh, voor de Abrahams en Sara's. Sarah's. Kijken hoe het daarmee staat. En ik denk, ik begin gelijk even met even het berichtje. want, he, want We hadden de evenementenagenda, maar vandaag... Vanaf 5 uur bent u ook al van hart, hart, hartelijk welkom uh, bij Theater Sur la Plage. Een geweldig initiatief, want Strandpaviljoen Brussels aan Zee presenteert voor het eerst in de geschiedenis dit Theater Sur la Plage. Oftewel, theater op het strand. Van 1 tot en met juist 8, tot 18 augustus is er op het strand plaats voor film, muziek, theater, comedy en uiteraard lekker eten. Tien avonden, de lekkerste films... Met onder andere een Franse week met trois couleurs blue, white en red en delicatessen. Zeven films zijn gratis te bekijken. Drie films zijn in combinatie met een uitstekend drie gangen diner voor slechts 25 euro. Entree te bezoeken. Op 7 augustus is het de gehele dag Comedy Express. En vandaag Afternoon Lounge vanaf 5 uur gratis te bezoeken. En daarna de filminee Big Night vanaf 8 uur. Entree 25 euro. Voor het complete programma verwijs ik u even naar de Zandvoortse Courant. Of naar natuurlijk de websites van, website van Brussel aan de Zee. Wat een mooi evenement. Echt ja, helemaal goed. Gewoon de moeite waard om daar even een kijkje te gaan nemen. Oerol, vanmiddag in... Oerol in Zandvoort. Hè? Ja, vanmiddag om 5 uur gaat het dus los. Ja.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 Kleur aan mijn dag gegeven. Dit heb fini le jour de chance. Je wat weer daarvan chemin En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet. Een, het, gelijk de stemming in een studio verandert ook gelijk hè? Paul de liefste, we zorgen hem met z'n allen kei en kei en keihard mee. Een, belle histoire, een belle story, een mooi verhaal. Oftewel een mooi verhaal. Weet je wat ook een mooi verhaal is? Verdeldig. Wat uh, Een plaatje wat best een somerrit kan gaan worden. Eigenlijk een beetje te hard voor dit programma, maar we gaan hem toch draaien. Jij hebt het net al een beetje gehoord. Is dat in het kader van de top 50 van de zomerse top 50? De zomerse 50 bijvoorbeeld. Waarop iedereen kan stemmen? www.zomerse50.nl Oké. En dan kan je stemmen op jouw vijf favoriete zomerse platen. Daar hoort deze niet bij. Waarschijnlijk niet. La Fuente, tezamen met, jawel, het Rosenberg Trio. Hier is Kitara. Hara. Komt hij aan. Ha! gaat dit een worden of niet? Nou, ik denk het wel, hè? La het samen met het Ronsenberg Trio. En inderdaad, de Kitara. Nou, hou deze plaat in de gaten. Waarschijnlijk wordt het uh, gewoon wel. Uh, ja, komt helemaal goed. Een uh, lekkere zomer dit zo op de CFM. Tot zover wel, ja. Tot zover wel. Ja, tweede delftige de nummer... Nee, hè, daar weet je een beetje gek ja, van. Daar je he, geek van, geek van, geek van, geek van. een beetje gek van. We gaan over naar de Abraham en uh, Sarah. Ja, we, als het goed is, hangt aan de uh, telefoon aan Ralf Kras. Hij is al Ik... lang geen Abraham meer. Maar, Ralf, hè? In, de, in de zaken, de reunie van de Marierschool. Ralf, goedemiddag. Hé, hey jij, hey, Rob Hé, hey, Ralf, goedemiddag. Hoe is het erbij, jongens? Ja, helemaal Goed. goed. Hoe gaat het met jou? Want een paar weken geleden hebben we hier gesproken en uh, toen deed je nog een oproep dat je mensen nodig had voor de reunie van de Mariënschool. Nou, ik zal je vertellen, die oproep heeft zijn uitwerking niet gemist, dank jullie wel, namens uh, de andere klasgenoten, de Zara's en Abraham, want we hebben inmiddels, uh, zou ik zeggen, 98% van de leerlingen uit 1972. Wow! op te trommelen en die gaan allemaal komen. Dat wil zeggen, 9 oktober aanstaande is de reunie voorzien van de Sarah en Abraham van het schooljaar van de Maria School 1972. Dat is wat, jongens, hè? Zo, maar geweldig. Ja. En komen al die mensen nog uit uh, Nederland of uh, zelfs uit het buitenland ook, uh, Ralf? Oh, dat is een goeie, erop. Er komt er zelfs eentje uit Zwitserland of all places. Ik weet niet hoe die erbij zit, maar ik denk heel erg warmjes. <lacht> ja. Misschien nogal warmjes dan ons, maar het mag er echt niet drukken. Kijk, de School blijft altijd trekken, dat zie je nou maar weer. Ondanks dat hij gesloopt is, maakt niet uit. Ze blijven komen, de leerlingen. Zelfs vanuit Zwitserland. Om... Ja, betekent dat dat uh, jullie uh, op school... Ja, het is waarschijnlijk... Uh, het, is, het is al heel lang geleden, dus waarschijnlijk kan je het niet helemaal meer herinneren. Maar gewoon een leuke band onderling hadden. Nou, de band die was uh, dusdanig. Nou, ja, ga je zelf maar naar in die periode. Hoe, uh, ja, je, je maakt toch voor het eerst kennis met elkaar, met vriendjes, met vriendinnetjes. Je gaat toch allemaal een bepaalde weg in. En we zijn allemaal heel erg nieuwsgierig vooral. Naar elkaars, uh, ja, weg. Hoe, naar elkaars levensweg. Hoe is dat gegaan na afloop van die schoolperiode? Wat is men gaan doen? En wat voor typische karaktertrekken zijn nu eigenlijk nog terug te vinden in die figuren? Met wie je vroeger altijd zo enorm veel gelach hebt. Of gespeeld hebt, of gevoetbald hebt. ...of door, nou ja, vul het allemaal maar in. Maar er waren dusdanig veel uh, verschillende karakters in één groep, je moet je voorstellen. Die groep was gewoon uh, 35 leerlingen groot, hè? Zo. En dat zijn toch, uh, ja, je zou bijna zeggen vooroordelijke aantallen. Nou, dat was het dus dan nu ook. <laughs> maar die uh, onderlinge uh, ja, saamhorigheid, die was van dusdanige grootheid... Dat, ...dat kennelijk alle mensen daar dusdanig in geïnteresseerd zijn... ...naar de levenswegen en nou ja, Sarah en Abraham worden... ...dat wordt ook niet zo met iedereen, dat is niet iedereen gegeven... ...ook niet qua gezondheid mogelijkerwijs. Maar dat is dan voor ons in ieder geval een, een aanleiding geweest van... ...laten we al die Sarah's en Abraham en nou eens bij elkaar halen. En het is gelukt. Als je 98% hebt, dan uh, kan je zeker over een uh, succes praten. Nou, dat is inderdaad een gegeven, want uh, nou ja, inderdaad, het is gelukt. We hebben de mensen allemaal weten op te trommelen, te motiveren en te mobiliseren... ...op een hele enkeling na... En die enkeling die gaan we ook nog benaderen. En we weten ook waar hij, zij, zeker wonen. Dus die zullen we zeker nog gaan, gaan benaderen. Of ze al er niet alsnog mee willen gaan doen. Want er hebben mensen gewoon gezegd... Ja, jongens, want dat komt natuurlijk ook voor. Ik had niet zoveel op die lagere school enerzijds. En anderzijds, ik heb het momenteel dit jaar zodanig druk. Dus ik heb er geen tijd voor vrijmaken. Maar we gaan het toch nog proberen om er toch nog even een, een uurtje of iets dergelijks bij ons aanwezig te zijn. Oké, okay, maar de datum staat nu vast. 9 oktober? Ja, de datum is 9 oktober en het gaat plaats hebben in het gemeenschapshuis. Ja, wel, zou je bijna zeggen. Maar het gemeenschapshuis, ook daar maakt het deel uit van het Louis Davis Nou, dat maakt de Marius Val ook destijds natuurlijk. Ja. En het gemeenschapshuis, uh, onze gastheer is uh, Albert Jan van der Molen. Nou, daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Want uh, hij doet al het mogelijk en zal al het mogelijk in het werk zetten om het ons prima naar de zin te maken. En hoe zandvoortser kan het zijn eigenlijk? Want het is ook de plek waar vroeger de bibliotheek was heren. In hetzelfde gemeenschapshuis, daar werd onze eerste boekenlijst eigenlijk verzilverd in een berg boeken wanneer we gaan wachten waarschijnlijk. <laughs> ja, okay. er... hey. Moest je toen ook nog allemaal kaften en zo? Nou ja, kaften sowieso. Maar dat, dat was de bibliotheek. Okay. Dus, dus daar haalden we onze eerste boeken. De, ja, de, de, de, de Wolters enzovoort, jongen. Dat was ongelooflijk. Hé hey Rolf, wat gaan jullie 9 oktober allemaal uithalen? Nou, Wij gaan in eerste instantie natuurlijk proberen om er toch een bepaalde structuur in te brengen in de bijeenkomst. He, want we hebben natuurlijk zoveel verhalen, zoveel dingen en dat soort zaken meer. Dus uh, vanaf de drie is de inloop. Dan gaan we natuurlijk een, een rondje kennis maken. Voor zover we elkaar niet meer kennen. <laughs> mijn naam is... <laughs> nou, dat heb je heel goed in mijn naam is. We gaan stickertjes uh, maken. Dus die krijg je op je borst uh, gedrukt of op je voren. Oh, daar zou ik heel blij mee zijn. Want anders denk ik van, hoe heet die ook alweer? Sorry, jongen, wat vervelend is dat hoor. Ja, wie is die Sarah? Of wie is Abram ook weer? Dat is weliswaar wel wat gemakkelijker. Maar we gaan de echte namen gaan we ook blootgeven tijdens de middag. Dus de mensen die krijgen dan ook de gelegenheid om elkaar uh, alsnog even te leren kennen. En dan gaat die 38 jaar besproken worden. Hè? Hoe vind je dat dan? Ja, dat wordt een latertje. 38 jaar jongens, dat is wat hoor. Ja, de tijd vliegt hè. De tijd die vliegt, als het dat van gisteren. We zaten vanochtend nog even bij elkaar in de vergadering. Om het einde om te bespreken. We hebben een voorzitter gekozen, dus de heer van der jawel. Oké. Okay. En we hebben een, een creatief medewerker en dat is José Grimbergen. En dan hebben we natuurlijk een secretaris, en dat is Pieter van der Hout. En ik zelf doe de penningen. Oh. Jij ja, doet de penningen, oké. Okay. Ik had het goed naar Rob gekeken. Ik denk nou ja wat hij kan er... Ja, maar die keken er nooit naar. <laughs> helemaal goed Rob. Gewoon helemaal leuk dat het zo'n succes gaat worden. Want daar rekenen we gewoon op dat het leuk gaat worden. Ja, het, het hebben van de zaak is vaak het einde van het vermaak, dat ja. zeggen ze wel eens. Ja. Maar wij gaan toch nog door. Dat wil zeggen, na de reunie zullen we toch nog door blijven gaan. ...met die uh, informatie, want wij doen ook tegelijkertijd een oproep in de uitnodiging... ...van jongens, als je nog anekdotes hebt, fotomateriaal of anderszins... Ja. ...wat leuk kan zijn voor de medeleerlingen van destijds... ...neem dat mee en dan gaan we dat uh, dupliceren... ...en dan is de bedoeling dat we ook een boekje zullen gaan uitgeven. Wauw, leuk. Uh, en dat ter herinnering al zijn van nou ja, de Zaden en Abraham... ...ontmoeting in 2010 in het gemeenschapshuis 9 oktober... ...en dat wordt helemaal fantastisch natuurlijk. Helemaal super. Wil het nog helemaal gaan professionaliseren ook? Hoe vind je dat dan? Ook dat nog. <laughs> Allemaal in. Ga je nog een website opzetten ook of zo? Uh, heb je zin in Sarah en Abraham? Dan heb je zin in. Maar Parels. Oké, goed. Uh, tegen de tijd van 9 oktober, als het uh, komen we nog even bij je terug, of alles klaar is en gelukt is. Nou, dat zou ik hartstikke leuk vinden, hè? Ach, absoluut. Ja. Bedankt voor deze update. Zijn we nog iets vergeten? Um, zijn we iets vergeten? Nou ja, zonder meer. Ja, want naarmate je ook ouder wordt, ga je ook dingen vergeten, weet je wel. Maar we doen net of we alles deur de vier hebben laten passeren, Ja, wat, ja. Gaan, wat gaan we eten dan, 9 oktober? <laughs> wat staat er op het menu, Ralf? Wat staat er op het menu? We gaan een soort van catering uh, verzorgen. En die catering gaat verzorgd worden door, uh, dat is wel aardig dat je dat vraagt, inderdaad. Dat gaat verzorgd worden door een paar uh, kinderen van, uh, van Rob van der Meijen. dat zijn er drie. En die zullen daar in de rondte gaan lopen met diverse hapjes, snacks en, en anderszins versnaperingen. En de alcoholische versnaperingen worden uiteraard door Albert Jan Hoewels van de molen verzorgd. Ja, en harekie nou, nee. zit er ook wel bij, neem ik aan. Een stukje dode vis is niet dode. En vis, en die moeten we zwemmen ook. Dus, nou. Die moeten zwemmen, en anders gaan we ze later reanimeren. <lacht> heel goed. Oké. Dus, dus wat dat betreft, het wordt een heel erg verschrikkelijk leuke middag, zeker die avond. Ja. En uh, we zien er erg naar uit. En uh, vanuit Zwitserland worden ze inderdaad helemaal ingevlogen. Dus die mensen die hebben nogmaals een mailtje gestuurd van het is toch echt 9 oktober. hè Jongens, kan ik erop rekenen? Ja, het is 9 oktober. Mijn ticket gaat nu geboekt worden. Zo in die orde van grootte, weet je wel. Dat is toch hartstikke leuk. Super. Hé hey, Ralf, dankjewel je uh, eventjes voor de toelichting op de radio. Hé hey, jongens, ook hartelijk dank. Want en uh, is... nog even één ding. Hoe gaat het uh, met, uh, met je zwemcarrière trouwens? Nou, oh, oh, nou, mijn museumcarrière gaat het dusdanig dat er uh, volgende week zondag worden de zeemijl gezwommen. De zeemijl van Bloemendaal. Hij was altijd om het jaar in Zandvoort en dan weer die Bloemendaal. Maar Bloemendaal heeft er kennelijk voor gekozen ja, die mijl te confisceren. Hoewel je hier in Zandvoort ook hele mooie mijlen hebt hoor. Want we zijn volop aan het trainen met de zeeschuimers. En met, op maandag, woensdag en een vrijdagavond in zee, jawel, gisteravond hebben we er ook weer gezwommen. Om die zeemijl te gaan pakken en te gaan verslaan. En dat is een prestatie of ook een wedstrijdtocht. Er kan ook een halve mijl gezwommen worden, maar het is best wel aardig om daar zoveel mogelijk zandvoerders naartoe te laten trekken. Dat is uh, volgende week, 8 augustus, bij uh, bij strand Bloemendaal. Oké, okay, waar kunnen de mensen zich aanmelden? Willen ze meedoen, Rolf? Dat kan bij de vrijwillige reddingsbegaarde van Bloemendaal, de VRB. En Die post die, om die, ja, die kan je eigenlijk niet ontgaan, want het is de post waarop staat 538. En nu hebben we ook een hele goede sponsor gevonden, de jongens van de vrijwillige reddingsbegaarde Bloemendaal. Radio Veronica. Radio Veronica. Ja, zo. Ja. Want uh, ja, een beetje arbeidsvitamine of anderszins, uh, hè, ik bedoel, uh, dan moet je dat natuurlijk ook een tijd een beetje maken. Als je dan toch vrijwilligerswerk doet, dan maar een studie herrie aan je hoofd. <laughs> en de Radio Veronica die is daar uitstekend al de laatste jaar. Het is uiteraard ook een piratenzender. Dus dat is heel erg toepasselijk om dan ook daar de zee te gaan organiseren. Mogelijk krijgen ze het eravond mee te maken. Ik zou kunnen hoor. Oké. Okay. Nou, heel duidelijk, volgende week zondag is dat. Ja, jongens, Dus kom erheen, roep de luisteraars op om daar mee te gaan doen, want zover is het niet, het lijkt. Ja, het, is in, het is in Bloemendaal, maar hebben ze daar dan ook uh, jazz op het strand? Want dat hebben wij wel natuurlijk volgende week zondag. Jazz on the beach, ja en we hebben de Jaarmarkt natuurlijk ook in Zandvoort. Hè? Oh dat? Ja. ja. Dus, dus uh, uh... als uh, voor ieder wat wil, nou Bloemendaal is de wereld gelukkig niet helemaal uit. Dus mocht je eventjes een uurtje uit tijd zeven over hebben, ja. fiets eventjes richting Bloemendaal, doe die mijl en ga terug. Ja, op... Snel terugzwemmen. Ja, bijvoorbeeld, dus des te, des te meer een reden om kijken. Oké, okay, en meld je aan bij de reddingsbrigade Bloemendaal. Ja. Oké, okay, Ralf, Ralf, hele, hartstikke hele, hele, hele fijne zaterdagavond. Hé hey jongens, jullie ook, maken we het moois van. En over zaterdagavond gesproken, ja. Vanavond is in de Duimpand Quincy. Quincy gaat optreden in de Duimpand. Dat is de Duimpand, de kantine van het uh, zondervoerder campingterrein. En dat is misschien wel aardig. Om daar... Is dat die, die Quincy die altijd in uh, Dalsé kwam? Dat is die hier. Die, zo, die kan goed zingen hoor. Dus, uh... Ja, die kan aardig zingen in die manier die gaat optreden vanavond in de duimpan. Dat is uh, bij Camping Zondevoeren. Oké, okay, en entree gratis. Aardig. Aardig. Entree kost 10 euro. Nou, dat is natuurlijk te geven, want waar vind hij nou nog dergelijke prijzen? Ook weer voor Oorlofse prijzen. Het kan allemaal niet op. Nou, helemaal goed, genoeg te doen in Zandvoort. Well, well. We hebben er zin in. Dankjewel, Ralf. We hebben er zin in We hebben er zin in die Zandvoort, jongens, jij hey, maak er een mooi programma van. Dat dacht ik ook. Dankjewel. Hoi, hoi. hoi, dat was Ralf Kras. En uiteraard volgende week dus de Zeemijl en nog veel meer activiteiten. We hebben het allemaal van Ralf gehoord. 9 oktober, die reunie in het gemeenschapshuis. Niet uh, vergeten. Niet vergeten, ja. Je moet er wel op gezeten hebben natuurlijk uiteraard. op de School En Sarah of Abraham zijn, anders heb je daar natuurlijk niks ja. te zoeken. Nee, maar tegen de tijd spreken we nog even of alles rond is. Dat dacht ik ook. Eerst nog even een uh, plaatje en daarna gaan we weer naar Joop van Es. SV Zolvert 1 speelde vandaag een oefenwedstrijd. En hoe is dat afgelopen? We worden straks van Joop. I still hang around Neither lost nor found Hear the long Of music in the night Nights are always bright Wat een mooie uitvoering is dit Albert Jan, de ja. speciale 12-inch jazz fashion ja, door de, kan... de Randy Crawford en de Crusader Street Life. Geweldig hit in de jaren nou, 90? Nee, tachtig? Eerder, tachtig? eerder toch? 80 of zo, ja 80. Ja, okay. Ik zeg, het was even, even grappig. We hadden net het interview met uh, Ralf Kras. En die inmiddels even attendeerde op uh, dat Quincy uh, optreedt vanavond. Maar dan nou hoorde ik net van onze collega's van Entertainment for You. Dat ze om kwart over vijf, het programma dus wat na ons uh, komt. Uh, dat ze dan al een interview hebben gepland met Quincy. Dat ben je niet. Ja. Is dat toeval of niet? Quincy vanavond of o, niet. Oh, Quincy vanavond live <laughs> in Zandvoort. En, uh, Entertainment en dan kan je op de radio zo dadelijk. Kwart heeft, uh, vijf. Rond kwart over vijf een live interview met Quincy. Nou, hartstikke goed. Kijk nagenoeg hoe Helemaal goed we zijn. Nou hè? zit uh, Roy Toch. Roy. Kom eens bij de microfoon. Ja. ja. Hey, Roy, Quincy, wat kan je over uh, Quincy vertellen Roy? Dat is gewoon een leuke, Quincy is gewoon een leuke zanger. Ja? ja. Wat voor uh, muziek doet hij? Doet hij uh, covers, eigen nummers? Covers, eigen nummers, maar ook musical. hè? Want hij is uh, de mede-hoofdrolspeler geweest van Siske de Rat. Uh, hij was de vervanger van, uh, van uh, Danny de Munk. Oh. Oké. Okay. Dus, okay. ja. Ja. Dat is niet niks. Nee, inderdaad. Maar uh, Quincy is wel een uh, topartiest, moet ik eerlijk dus, zeggen. Dus de moeite waard Allee. om uh, te gaan luisteren vanmiddag en te gaan kijken naar zijn optreden. Ja, uh, nu je er toch bent, even, uh, even, even over een ander evenement. Wat, nu we er toch zijn. Ja, nu ja. we er toch zijn. Uh, <laughs> even kijken, dan moet ik even kijken op 15 augustus, als ik het goed heb, hebben we ZFM de zomertour in het muziekpavillon van half twee tot vier. Ja, dat klopt. En uh, ik, jij bent een van de drijvende figuren daarachter. Uh, wat kunnen de, de bezoekers van de muziekpavillon, zeker van Zandvoort, dan uh, verwachten? Nou, van half twee tot uh, vier uur uh, gaan wij een, of een, een uitzending maken. Niet live uitzenden, maar een uitzending maken met uh, allemaal artiesten die komen optreden... Uh, ja, interviews En ook reportages uh, vanaf het muziekpaviljoen uh, Dus uh, eigenlijk live radio in het muziekpaviljoen Het is nog nooit uh, gebeurd. Het is oh, hartstikke, leuk. Hartstikke leuk uh, dat we, dat we daarvoor uh, gevraagd zijn. En uh, er komen allemaal leuke artiesten optreden... die zo meteen in mijn uitzending uh, bekend worden gemaakt. Oké. Okay. Um, ja, ik kan, er, ik kan er nog niet zo meteen veel over vertellen... maar ik ga, ik ga het allemaal zo meteen doen bij Entertainment for You. En um, in ieder geval het wordt gewoon een hele leuke middag met allemaal... Live entertainment in de muziekpavillon. En dat als, uh, als radio. Dus uh, dat, Geweldig. dat houdt het in van, uh, van half twee tot vier. 15 augustus. Oké, okay, dus dat, uh, dat is dan de 15e CFM Zomertour. Klinkt hartstikke goed, hè? CFM ja. Zomertour. Klinkt heel goed. Oké, okay, nou worden. we gaan uh, even naar Joop. Joop? Inderdaad, ja. ja, ja, ja, hey, hey, ja. Dat was hij. Ik. Ja, ik, ik heb even wat, uh, wat nog even wat sprake houden over natuurlijk, over het eerste van SV Zamvoort. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ben daar heel trots op gewoon wat er gebeurd is vanmiddag. Dat zijn betere berichten dan uh, van, uh, van eerder de <laughs> ja. dag. Ja, <laughs> aanmerkelijk beter. <laughs> okay. ze, ze hebben niet gewonnen, maar ze verliezen van was ze met 2-1. En dat vind ik toch erg, erg knap. Ja, dat is netjes. Heel netjes. Ja, zeker. Dat is helemaal niks mis mee. Uh, met de rust was het 1-1. En voor Zandvoort had uh, Ivo Hoppen gescoord. En vlak na rust is het uh, 2-1 geworden en het is het ook gebleven. En ja, ik moet je horen jongens, dat is gewoon geweldig. Hartstikke ja. goed. Ik bedoel, Tel is niet zomaar de eerste, de beste ploeg uh, van Nederland. Uh, uh, toch hoofdklassen, uh, weliswaar net niet in die topklasse die nu net nieuw gevormd is. Hm. Maar uh, ze blijven in die, in die hoogklasse spelen. En uh, ja, dat, uh, ik, ik vind het geweldig. Helemaal goed, Oké. Okay heb je al een idee van hoe het, hoe het eerste de voor staat verder qua team en qua, qua ja. nou kijk weet je wat het is er zijn er uh, drie weggegaan ja. bij Zandvoort... waarvan er uh, twee redelijk belangrijk zijn dat is uh, Nigel Berg die is naar Koninklijke HVC gegaan dat is zondag één dus eerste klasse zondag en daar is weer gegaan Chris Doolgen naar DCV. nou dat vind ik niet zo heel erg belangrijk en Michio Armenio is naar Kennemers gegaan. Kennemers speelt ook uh, zondag eerste klasse. En daar is hij naartoe gegaan omdat uh, een oud trainer van hem, toen hij nog bij, uh, bij AFC speelde, die, die, is daar, uh, die, die is daar gaan trainen en hij heeft gevraagd van wil je bij mij komen? En dat heeft hij gedaan. Dus uh, laten we eerlijk zijn, ik vind het nogal wat, uh, vind ik prima. En, uh, de, bij, bij het eerste van de zondag is bijgekomen Butwater uh, een jongen die eigenlijk nog uh, junior is maar die uh, vervoegd is uh, doorgeschoven en iemand die bij, uh, bij uh, dan moet ik even goed zeggen, als ik het goed heb uh, Almere gespeeld, bij Omni Worlds uh, in de hoogste teams heeft gespeeld die is in zandvoort gekomen die, die jongen heet Jordi uh, Stuurman uh, ik ken hem verder niet uh, maar ik zal ongetwijfeld meegedaan hebben want uh, Pieter Keurs zal hem echt wel uh, getest hebben. En uh, dat, uh, dat, ja, uh, goede zaak denk ik, uh, jongen die echt uh, hoge voetbal heeft. Uh, komende dinsdag wordt er nog een keer een wedstrijd gespeeld, een oefenwedstrijd gespeeld, door uh, de, het eerste team van uh, SV Zandvoort. En die gaan dan naar, dan moet ik even goed nadenken, naar uh, de Quick Boys, ook hoofdklasse in Katwijk. Uh, echt een, een gerenemeerd uh, elftal en een gerenommeerde club, een club in Nederland binnen het amateurvoetbal. Niet weer Katwijk hè? Niet weer Katwijk. Weer. <laughs> oh jee. Ja, maar in Katwijk, maar niet tegen Katwijk. Oké, okay, gelukkig. <laughs> nee, want dat is de tweede nacht wij heeft vandaag tegen Katwijk 2 gespeeld. Dat hebben we in het vorige uur hebben we dat meegenomen. Maar goed, eh uh, ik denk dat, dat uh, Zandvoort uh, op dit moment, zoals ik het kan bekijken, uh, echt goed voorstaat erop. Nou, helemaal goed. Dus goed nieuws. Ja. Ja, vandaag wel verloren, maar wel tegen een topper. Eervol, eervol. Ja, en dan 2-1, dat vind ik toch netjes hoor. Ja. Echt, dat vind ik echt knap. Heel netjes. Nou, dankjewel jezelf, Joop. Ik ben blij uh, je weer terug te horen met voetbal op de radio. Ja. En het gaat natuurlijk ja, dat weer het volgende, hele seizoen Zaterdag is er weer een oefenwedstrijd. Uh, ik heb het dan over dinsdag gehad, maar volgende week zaterdag is er weer een oefenwedstrijd tegen. Uh, een eerste klasser tegen Rijnvogels. Een team waar ook vorig jaar tegen geoefend is. En toen werd het zomer in Zandvoort. En ik, uit mijn hoofd is dat zo snel, maar dat durf ik niet helemaal te zeggen. Maar die, uh, dat, dat werd toen gewonnen. En daar, daar stond men toen echt wel van te kijken eigenlijk. Dat uh, Zandvoort van, uh, van Rijnvogels won. Uh, Rijnvogels uh, verloor toen met uh, uit mijn hoofd 2-1. En uh, ja, komende zaterdag weten we meer. Mogen we je daarvoor weer gaan bellen? Helemaal goed. Oké, okay, dankjewel gaan Jan. Dan. En een hele gaan fijne, gaan. fijne zaterdagavond. Ja, jullie hetzelfde. Eh, dankjewel. Hoi. Hoi, hoi. Sitting here on this lonely dock. Watch the rain play on the ocean town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 Groep ABC, onder meer bekend van The Look of Love en nog veel meer andere uh, bekende platen Dit was een iets minder, minder bekend plaatje, maar wel enorm leuk om een keer te draaien op de radio. Jo, de B near me uit de jaren 80. Goed, nou dan gaan we nu even een, een sportrondje doen binnen Nederland en nee, buiten Nederland en ja, ook binnen Nederland natuurlijk, maar even uh, niet regionaal nieuws. Allereerst gaan we even terug naar de kwalificatie van de Formule 1, die eerder op deze dag verreden is in Hongarije. En daar uh, staat op pole position uh, Sebastian Vettel, gevolgd door team Maat Webber. Uh, uh, op 3 Alonso en 4 Massa. Dus dat is de Red Bulls tegen de Ferraris. De Ferraris hebben dus duidelijk een stukje technische verbetering weten te vinden in hun auto. En die Red Bulls die hebben maar vleugels. Hè? En die Red Bulls hebben nog steeds vleugels. Ja. Maar ja, in de stand om het WK gaat Lewis Hamilton nog steeds aan, aan de leiding met 157 punten. Gevolgd door teamgenoot Jensen Button met 143. En Mark Webber en Sebastian Vettel volgen op plaats 3 en 4. Ex Eco met 136 punten. Vanavond wordt er gevoetbald. Ja, er wordt gevoetbald. En en wel tussen twee Champions League wedstrijden door met Pauk Soloniki neemt Ajax het vanavond op in de strijd om de Johan Cruijffschaal op tegen landskampioen FC Twente. De wedstrijd begint om half acht en is via SBS 6 live te volgen. Gaan we naar, ook weer naar Duitsland. Want daar, is de, daar vanaf vandaag tot en met 8 augustus vindt in de Duitse München Bach de Champions Trophy 2010 voor mannen plaats. En dan heb ik het over hockey. Zes landenteams nemen deel aan dit evenement. Nederland, Australië, Nieuw-Zeeland, Spanje, Duitsland en Engeland. Dus komende week via de diverse sportkanalen live te volgen. Voor golf gaan we naar Zuidwest. Ierland, want daar in Killarney, op de Killarney Golf and Fishing uh, uh, Resort, wordt dit weekend uh, de wedstrijd gespeeld in de uh, European League. De Engelse golfer Ross Fisher ging uh, vrijdagavond na twee ronden uh, uh, aan de leiding. Vandaag een zogenaamd Moving Day. De drie Nederlanders halen een kut, uh, ook, maar verzekeren zich van deelname in dit weekend waarin de prijzen worden verdeeld. Vooral Joost Luiten was op dreef en maakte zijn off-day van donderdag volledig goed. Hij liet op de 74 slagen uit de eerste ronde een prima 65 volgen. Met een eagle op de 15e hol en zes birdies. De Blijswijker klom op naar de 26e plaats. Tot zover het sportnieuws bij CFM. Eens even kijken wat dit voor versie is hoor. Ik ben heel, heel benieuwd. Ja, spannend hè? Volgens mij is u wel hard. Er staat een DJ Omri remix. Nou, ik vertrouw niet helemaal. Jij bent de baas over de knop, hè? We merken het vanzelf. Daar komt hij aan, hè? DJ Omri. Nou, Weet je dat wat je van kan verwachten. Van mij, hè? Van mij, valt Ruus erbij. Ja. Door de Alice en wow, Lolita in die speciale remix dus. Was alweer uh, het einde laatste plaatje. Ja, we gaan uh, eventjes uh, afscheid nemen hè, wat betreft dit programma. zitten weer op, we zijn door zit Er heel veel nieuwtjes heen gekomen. We hebben de nodige mensen gebeld, dus uh, het voetbal is weer begonnen. Dus uh, nee, we zijn er helemaal bij. Ja, en volgende week dan uh, zijn we er weer, ook dan weer tussen 2 en 5 bij CFM. Zandvoort op zaterdag, zo dadelijk entertainment voor you. Met onder meer om kwart over vijf. Een live interview met Quincy. En Quincy komt vanavond naar Zandvoort. Nou, dat moet je gewoon meegemaken. Nog een klein stukje Rainforest. En dan uiteraard ons laatste plaatje van vandaag. Graag okay. tot volgende week. Tot volgende week, luisteraars.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 In Harderwijk zijn acht woningen in een galerijflat ontruimd omdat er een vreemde stank hangt. Er wordt al een tijdje gezocht naar de herkomst van de geur, die volgens bewoners doet denken aan wasbenzine. Volgens de brandweer komt de stank uit de kruipruimte van de flat, maar die is moeilijk te bereiken. Of de lucht schadelijk is voor de gezondheid is niet duidelijk. De gemeente Harderwijk heeft een hotel gereserveerd en de bewoners van de acht flats gevraagd uit voorzorgspullen voor twee overnachtingen mee te nemen. Op aandringen van de PVDA, D66 en GroenLinks... komt de Tweede Kamer woensdag terug van recess. Er wordt dan gedebatteerd over de formatie. De drie fracties zeggen dat informateur Lubbers... alleen meerderheidskabinetten mocht onderzoeken. Maar nu hebben de VVD en CDA gezegd... dat ze willen onderhandelen over een minderheidskabinet... met gedoogsteun van de PVV. Het dodental door de overstroming in Pakistan blijkt fors hoger. Gisteren hadden de autoriteiten het over 400 doden. Nu wordt uitgegaan van meer dan 800 doden. Het noordwesten van Pakistan wordt al dagen geteisterd door moesonregens en aardverschuivingen. Rivieren zijn overstroomd en een paar laaggelegen dorpen zijn weggespoeld. Verder is de stad Peshawar met 3 miljoen inwoners van de buitenwereld afgesloten... doordat de toegangswegen zijn ondergelopen. Op de Europese wegen is de grootste drukte voorbij. Op het hoogtepunt van Zwarte Zaterdag, rond half twee, stond er op de Franse wegen zo'n 650 kilometer file. Het was vooral druk op de route du Soleil ten zuiden van Lyon. Daar stonden de auto's over een afstand van 100 kilometer nagenoeg stil. Ook bij Perpignan en op de weg van Parijs naar Bordeaux stonden lange files. In Oostenrijk en Zwitserland moesten automobilisten vooral lang wachten bij de Alpentunnels. De wachttijd voor de Taurentunnel was aan het begin van de middag opgelopen tot zeven uur. In Duitsland en Italië viel het met de drukte op de wegen mee. Het weer bewolkt en van het westen uit buien, vannacht nagenoeg droog en 16 graden, overdag wisselvallig met in de middag en avond kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.